12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. We blijven de 10-kamp volgen in het atletiekstadion, het Olympisch Stadion, hier in Londen. En we hebben het over de computerproblemen, waar u dit uur ook al meer over hoorde. Dat allemaal na het NOS-nieuws van 12 uur met Jan van der Putten.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 President Morsi heeft gezegd dat de daders zullen boeten. En ook het Israëlische leger houdt de situatie in het grensgebied nauwlettend in de gaten. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Nederland 4.000 mensen meer overleden... dan in de eerste helft van het vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek speelde de strenge vorstperiode een rol. Er stierven vooral meer mensen op hoge leeftijd, zegt het CBS. Er was februari een extreme koude golf in Nederland... met temperaturen echt tot min 20 graden. Kou, griep, hoogbejaarden zijn kwetsbaar daarvoor. Het ministerie van Algemene Zaken heeft alle cookies uitgeschakeld... op de websites rijksoverheid.nl en government.nl. De maatregel is genomen naar aanleiding van berichten... over overtreding van de zogenoemde cookie-wet. Cookies, dat zijn computerbestandjes die worden gebruikt... om internetgedrag van bezoekers van een website bij te houden. En die nieuwe wet bepaalt dat websites ze niet meer zonder goede reden mogen gebruiken. Bezoekers moeten worden geïnformeerd als ze toch worden gebruikt. Algemene Zaken zegt dat de cookies zijn uitgeschakeld... zodra werd ontdekt dat de sites in overtreding waren. Toezichthouder Optaan noemt het uitzonderlijk dat een website alle cookies uitschakelt. Amateur-archeologen hebben in Staphorst een goud- en zilverschat gevonden. Die vondst is al in maart gedaan, maar is nu pas naar buiten gebracht... omdat de betrokkenen eerst zekerheid wilden over de voorwerpen. Het gaat om wat de werkgroep Archeologie Regio Staphorst streeksieraden noemt. Volgens de werkgroep zijn die sieraden nauwelijks iets waard. Maar is de vondst wel bijzonder? De bijzonderheid van de vondst zit hem niet zozeer in de voorwerpen... maar in de leeftijd van de voorwerpen. Uh, de oudste dat hier uit uh, de 18e eeuw, begin 18e eeuw 1720 ongeveer. Uh, het horloge is bijvoorbeeld uit 1810, dus is een verzameling aan materiaal, vermoedelijk uit erfstukken afkomstig. Volgend jaar organiseren de archeologen in Staphorst een expositie.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 maken nog steeds slachtoffers. En dan het weer droog en vooral in het zuidwesten van het land zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen in de ochtend zonnig, middags wolkenvelden, graad of 21. In het weekend droog en zonnig, 23 graden op zaterdag en 26 op zondag. AWB, verkeersinformatie. Files op de 12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Den Haag, Malieveld, 3 kilometer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Correspondent Wouter Zwart over zijn laatste dag in China. Jan Vertongen over zijn nieuwe avontuur in Londen. Hier zijn, live vanuit Londen, Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Een computervirus doen we eerst. Houdt verschillende Nederlandse gemeenten flink bezig. Den Bos, Venlo, Borselen en Weert zijn door het virus getroffen. Verslaggever Mino Remmers is op het gemeentehuis van Weert. Maino, wordt er nog wel gewerkt door ambtenaren daar? Jazeker. jazeker. En zelfs op de ouderwetse manier. Met museumstukken. Doen we nog eens een stukje? Die, die, die, die doet het nog wel, toch? Hij werkt nog. Goed. Hij, hij werkt nog. Ja. Er was wel even uitleg nodig, hè, om erachter te komen hoe het papier erin moet en zo, geloof ik. Nou, hij werkte net heel eventjes niet mee. Hij sneed een stuk van de blaadjes door, maar even aan en uit zetten en dan doet hij het weer helemaal. Kamer 117 van het stadskantoor in Weert. Alle computerschermen staan op zwart. Uitdrukkelijk verbod om ermee te werken. En een club ICT'ers is druk met schoonmaak bezig. Er wordt dadelijk nog een bordje op de deur gehangen. Niet storen. Burgemeester Heimans. Weert overkomt hetzelfde als Den Bosch, wat je ook ooit overkwam en weert dus ook nog een paardenstad, zei u net. Ja. Zie je wel? Ja, ja dat klopt. Ja, er staat inderdaad een paard op de gang. Maar wel een lastig paard in dit geval. Wanneer is het begonnen, denkt u? Wij vermoeden dat het afgelopen dinsdag begonnen is. Ja. Het begint met een storing overigens en dan herken je het niet als virus. Maar dan verlieveling wordt het steeds ernstiger ja, en op een gegeven moment valt de computer uit. Ja. Het is in de mail uh, fout gegaan. Er zijn dus burgers, bedrijven, instellingen die mail van de gemeente hebben gehad. Die hebben het dus ook. Of andersom. Die hebben het waarschijnlijk ook. Het eerste wat we overigens ook gedaan hebben... en alle, al onze partners is, is kenbaar maken. Pas op, doe, je mail niet openen, want dan word je waarschijnlijk ook geïnfecteerd. Ja. Wat gebeurt er op dit moment? Er wordt hier gewerkt. Paspoorten, rijbewijzen, bouwvergunningen. Kan dat allemaal toch een beetje doorgaan? Ja, ja, Het goede nieuws is dat het, het GBA, de basisadministratie... de gegevens van de burgers, die zijn niet aangetast. Die zijn niet geïnfecteerd. En we hebben wat noodoplossingen bedacht, zodat in ieder geval... Paspoorten kunnen verstrekt worden. Rijbewijzen overigens nog niet. Ook andere dienstverlening digitale dienstverlening kunnen we nog niet doen. Maar uh, we werken met ICT op dit moment heel hard uh, aan een oplossing. We hebben de besmette bestanden kunnen, uh, in quarantaine kunnen zetten. En nu zijn we aan het restoren, zoals dat heet, of herstellen. Maar dat lukt nog niet helemaal. Het is een heel hardnekkig nekkig paard. Ja. <laughs> maar ja, goed... Uh, uh, aan de andere kant, u bent niet de enige. De gemeente Den Bosch zegt het al opgeruimd te hebben, maar had het ook. Afgelopen nacht is daar hard gewerkt. KLM heb ik gehoord, verschillende instellingen. Het grijpt om zich heen, maar er zijn ook heel veel gemeenten die nergens last van hebben. Is er dan sprake van een verkeerde virusscanner? Of is er ergens een medewerker die toch iets heeft binnengehaald vanuit thuiswerksituatie? Een computer die te open staat, een te open systeem wellicht... Nee, nee denk, ik denk niet dat dat aan de hand is. Ik heb overigens vermoeden dat er nog wel meer gemeent, gemeenten last van hebben, maar dat die het nog niet weten zelf. En het is ook inmiddels eh, zo dat het internationaal eh, om zich heen eh, begint eh, begin te slaan. Want we hebben ook contacten met Duitse collega's van u, die straks ook hier naartoe komen. En zelfs in Amerika. Dus eh, het is een internationaal virus.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 wel dat alles weer operationeel is zoals het moet? Dat hoop ik wel. En we daar gaan we wel voor in ieder geval. Ja. En achter mij staat een mevrouw. En die heeft helemaal geen last van virussen. Want u werkt ik, ik werk hier, met de kaartenbak, met, met, met, stukjes papier, karton. Ja, nou, papier is het. Hè. Is het een beetje eer hersteld ten opzichte van de jonge generatie? Nou, een <lacht> klein beetje. klein beetje, ja. Maar ik, ik dit, dit uh, deed in de kast. Dat kan ik niet doen, hè. Dus, uh, u kunt gewoon doorwerken. Ik kan gewoon doorwerken, ja. Kijk, ja. dat is fantastisch, toch? Ja, u lacht er zelfs bij. Ja, zeker. In kamer 117 laten ze zich door een paard op de gang niet uit het veld slaan. Nee, zo is dat. Maino Remmers vanuit Weert. Ja. Gedoe met hoogspringende vrouwen en die, die zit er bovenop. Nee, nee. Ga door. 14 vrouwen hebben 1,93 meter gesprongen. En 1,96 dan ben je zeker van de finale. En dan mogen er eigenlijk maar 12 naar de, naar de finale. Maar is er gediscussieerd, we hebben er nu 14 over 1,93 Zullen we dan al die 14 naar de finale laten gaan? Nou, daar is ellenlang lang over gediscussieerd. Echt een brede maatschappelijke discussie in dit stadion met 80.000 mensen. En toch gaat men verder. De dames... die ...die in één keer over de 1,93 zijn gesprongen. Die uh, passen allemaal, die gaan er vanuit dat ze het uh, halen. Maar bijvoorbeeld aan de Ariane Friedrich, de Duitse, die staat uh, eigenlijk op de 14e plaats. En die wil dat uh, wel graag halen, want dat is één van de kanshepsters op een uh, medaille voor Duitsland. Ze is al twee keer over. 1,96 niet gegaan, eh, om het dus in heel slecht Nederlands te zeggen. Dus niet over 1,96 gegaan. En eh, straks moet ze haar derde poging doen. Maar er is lang gediscussieerd. Eh, overigens eh, discuswerpen. We zagen de dramatische discusworpen van Elko Sint Nicolaas. Nu komt eh, groep B aan de slag. En Elko Sint Nicolaas staat na groep A op de elfde plaats... Van de 12. En daar gaan er dus nog heel veel overheen. En Ingmar Vos op de negende plaats. Helaas uh, slechte uh, zaken voor de Nederlanders. Alleen Hans van Alphen, de Belg, die doet het uh, heel erg goed. Hij is in de race voor medailles. Bob Marley en de Welers. Zo werd het vroeger echt aangekondigd. Bob Marley en de Welers. Het ging in één moeite door. Het nummer Jamming. Side. We zitten hier in een enorm groot pand uh, op een berg. Het heet uh, Alexander Palace. Het is een volkspaleis geweest. Het is nog een volkspaleis eigenlijk, want het heet nu het Hollandhuis. En komen dus uh, elke dag komen er uh, allerlei mensen uitgedost in oranje. Die komen de gouden of de zilveren, dan wel de bronzen plakken vieren. Dat wordt op een fenomenale manier gedaan. Maar er zijn meer huizen. Er is een Spanje-huis. Er is een België-huis. Uh, er zijn er te veel om op te noemen. Er is ook een Jamaica-huis. En daar draaien ze steeds reggae. Dit nummer van, uh, van Bob Marley en de Welers zal er zonder twijfel gedraaid worden, Jamming. Goedemorgen, Jan van Tongen. Heb jij een goedemiddag inmiddels? Uh, hoe, hoe heb je het? Heb je het naar je zin in Londen inmiddels? Uh, ja, goedemiddag. Uh, ja, ik heb het zeker namelijk zin op dit moment zelfs in uh, Valencia. Ik loop even langs het strand of een wandeling. Dus. Uh, ja ik heb de, ik heb dan allemaal dus je bent helemaal niet thuis je bent uh, op een, op een o, oefentrip voor de aanvang van het seizoen ja, oefentrip hebben we hebben vanavond de wedstrijd tegen, tegen Valencia eigenlijk de laatste voorbereidingswedstrijd voor de volgende week dan de competitie beginnen ja, en, uh, ja de, de, dan tegen Oranje de woensdag ja en dat wordt wat ja die zit er ook nog tussen uh, ja, ja kijk we allemaal met uh, heel België, heel naar het is toch uh, het zal een mooie krachtmeting worden voor ons vooral. Even voor de mensen die het niet weten. Je bent deze zomer verkast van Ajax naar Tottenham Hotspur. Je was echt in je, in je beste seizoen bij Ajax bezig. En nu al een ja. beetje ingewerkt bij Tottenham? Uh, ja, het is, het is toch anders. Weet je. Het is een fantastische club. we ben goed ontvangen. En uh, Rafa van der Vaart heeft natuurlijk ook die een beetje uh, de weg wijst. Maar uh, ja, dus, het is een ander soort voetbal. Uh, Engels voetbal. En, ja, dat is wel weer maar. Ja, voor de rest denk ik wel dat ik mijn plekje gevonden heb hier. Wat verandert je voor jou, Jan, denk je, als je het hebt over een ander soort voetbal? Nou ja, ja ik wil bijna uh, spelverdelen, weet je wel. Dan kwam ik zoveel aan de bal en dat is hier toch, uh, toch wel anders. Dat zal hier vooral een middenvelders bijvoorbeeld eraf van de Vaart doen. En ja, ik denk dat ik op die manier iets minder in het spel uh, betrokken zal worden. Maar ik hoop me toch te kunnen onderscheiden, ja, gewoon door, uh, door voetballen iets te laten zien. En hoe heeft Rafael de van der Vaart je dan wegwijs gemaakt? Nou ja, s'avonds uh, kopje thee drinken en uh, vertellen hoe het er aan toe gaat in de club. Uh, wie wat doet, uh, uh, hoe de jongens zijn, hoe, hoe, het, eraan, hoe het spel uh, anders is dan, uh, dan bij Ajax bijvoorbeeld. Want dat heeft natuurlijk ook bij Ajax gespeeld. En uh, ja, weet hoe het wordt, uh, echt de voetbal die gespeeld wordt. Wie ga jij volgende week in de gaten houden bij het Nederlands elftal? Waarom ga jij dekken? Wie pak je? Ja, als ik speel denk ik dat ik uh, links bek. Waar ze misschien staan, dan sta je vaak op Robben staan. Maar nou, je weet het nooit, we, we, we hebben zoveel goede spelers en dat Maar dan misschien. Speel ik wel niet of speel ik wel centraal. Uh, ja, we, we zullen het zien, maar uh, ja, natuurlijk de, de AXI, er zijn een paar uh, AXI erbij ook, dus uh, worden we lachen. Ja, ja, dat zeker, maar waarom weet je nog niet waar je speelt en hoe je speelt en of je speelt? Nou ja, de opstelling wordt pas uh, een paar uur voor de wedstrijd bekendgemaakt. Ja, maar Jan, natuurlijk jij bent zo'n grote kracht, jij bent van zoveel waarde, jij, jij uh, moet toch een basisplaats ja. hebben? ja. Ja, daar hoop ik wel op. Maar ja, wat ik net zei, België heeft heel veel goede spelers. ik hebben ook een compagnie uh, vermalen Malen, uh, En uh, vergeet ik nog zoveel, Dembele, die het uh, nu fantastisch doet. Uh, Velaini. Dus ja, het is, uh, het is gewoon afwachten elke keer weer. En uh, ja, hopelijk speel ik gewoon. Jan, je was ook hier in het uh, Holland House, hè, eergister? Uh, ja. ja, ja ik, uh, kijk, ik, zat kijk, even, ik zat even op je Twitter, Twitter te kijken. Dat vind ik dan wel leuk dat de, iedereen die post foto's op zijn Facebook en Twitter, maar jij ook gewoon van huldiging. Hoe vond je ja, dat? Klopt. Was het bij Epke? Uh, ja, klopt. Ik uh, mag er even bij zijn. ja, ik heb uh, jammer genoeg niet laat kunnen zien dat hij gaat pakken. Maar uh, ja, ze liet nog even allemaal mooi uh, herhalen. Uh, ja, echt kippenvel, ondanks dat ik in Belg ben uh, van u wel <laughs> mooi jullie allemaal uh, beleefden en op uh, wat voor manier hij het bereikt is. Ja, je, is er ben je al in België house geweest ook? Nee, nog niet. Nog geen uitnodiging ontvangen. En het kan oh. ook niet meer lukken, want ik. Uh, ja, ik uh, ik moet nu morgen vanavond voetballen en dan uh, reis ik af naar Amsterdam. Volg je de speler wel een beetje, Jan? Ja, ik probeer mee te krijgen wat ik kan als ik op mijn kamer kom, uh, hotelkamer. Dus dan uh, zit ik gewoon uh, of BBC of nu uh, de Spaanse Televisie ja, en dan. Uh... Probeer ik uh, vooral de België te volgen natuurlijk. Heb je vanochtend nog gekeken naar de 10 Want Hans van Alphen doet het goed. Ja, ik heb gisteren gekeken vanochtend dat ik ook even tijd ben. Uh, ik heb hem zien hoog springen en discus werpen. Dus uh, ja, het doet het goed en uh, hopelijk komt er nog een medaille bij. Ja, hij kan nog brons winnen. En... Ja, dat ja, zal hij top moeten zijn. Volgens mij had hij vanochtend iets minder over lopen, Maar dan ik laat hopen dat hij de andere disciplines nog eens goed doet. En, uh, en wat hij denken van die Helboud uh, hoogspraagt? Ja. ja. Ja, ik weet niet hoe haar rol precies is. Maar volgens mij maakt het ook wel kans op een medaille. Omdat die andere favorieten niet meedoen. Dus uh, ja, laten we hopen dat Belgium house ook nog wat te vieren heeft. Laten we dat hopen, ja. En vanavond? Uh, vanavond om tien uur wedstrijd tegen Valencia. Ja, een belangrijke wedstrijd voor ons. Is het warm? Hopelijk. Uh, ja, ik loop echt nu precies hier met mijn voet in het, uh, het vand. Dus uh, het is echt verschrikkelijk warm. Uh. Daarom spelen we ook om 10 uur. Jan, maak er een mooie wedstrijd van. Ja, heel erg bedankt. en uh, Fijne uitzending nog. Uh, dankjewel. Veel succes Oké, okay, dag. 来 Which twee Duitse vrouwen die dachten: laten we zo origineel zijn. We noemen ons niet uh, women, maar uh, uh, boy. Dit nummer heet de Little Numbers. Radio 1, Sportzomer tweets. Met mijn grote vriend Luc. Ja, we beginnen met de massale zucht die Twitter gisteren slaakte... toen het Nederlands vrouwenhockeyteam toch doorging... naar de finale van het Olympisch Toernooi. Om de nippertje en naar shootouts. Volgens Robert van der Meer dankt Nederland de finale plaats in het vrouwenhockey, vooral aan de kiepster. Knap om er drie uit te houden, zegt hij op zijn Twitter. Het hardhitter. Groen van de Geest kon zich gisteren bijna niet bedwingen en zegt... gelukkig is Nederland door, zodat we de dames nog een keer kunnen bewonderen. Wat is vrouwenhockey toch een prachtige sport? Barbara Barend keek ook en zegt op Ed Barbara Barend... wauw, wat was dit spannend, gefeliciteerd. En ze keek niet alleen. Nee, Frits Jelle Barend zegt op zijn beurt op Ed V. Barend... zelden zo'n mooie wedstrijd gezien Nederland in finale vrouwenhockey. Ramon Putters die ging trillend het bed in. Zelfs tijdens de herhaling was hij zenuwachtig, zegt hij op Ed Ramon Puttes. En Ed Ellen Weilenberg, die... Die zat in het stadion en zegt nog steeds aan het bijkomen van de reetenspannende halve finale vrouwenhockey. Waar er nog nooit op een Olympiade vertoonde shootouts vlak voor mijn neus werden gespeeld. Dan nog even naar Epke. We kunnen genoeg krijgen van die slingerboy met zijn spieren en zo. Maar <coughs> nou goed, anyway. Het gaat een heel vet filmpje rond van Epke met, uh, ja, aan de rekstok. Alleen dan gemaakt in Lego. Met uiteraard het commentaar van Hans van Zetten erbij. Ik ga helemaal uit mijn ja, dak. Hij gaat helemaal uit zijn dak. Zo is dat, Hans. Ook in Lego ga je uit je dak. Uwe vet filmpje is dat. Moet je zien. Check hem nu op de webcam radio1.nl. Of ga naar mijn eigen Twitter. Twitter.com slash Luke heb ik hem net opgezet. Leo Verdonk die zegt op ad Leo Verdonk dat Epke Zonderland zijn naam wat hem betreft mag veranderen in Epic Zonderland. Jason Moore heeft dat filmpje ook gezien en zegt op uh, cs 3 lz handige twitternaam, deze gast is geweldig, ik heb nog nooit zoiets gezien op de Olympische Spelen. Sayuma kan het allemaal niet loslaten. Op @sayuma zegt ze, ik blijf denken aan Epke Zonderland. Er is gewoon geen plaats voor andere dingen in mijn hoofd. En Richard Kiewit, die heeft de lolbroek nog niet uitgetrokken en zegt op @richardkiwi voor welk land is Epke Zonderland eigenlijk uitgekomen? Hey. <laughs> oh, dat is als een dijenklet. elke dag opnieuw. Ik kan er echt, kan geen genoeg van Krijg, ook al lees je hem elk uur een paar keer per dag op Twitter, hij blijft hilarisch. Goed. Anki, Anki, Anki Nog een uurtje ongeveer, en dan begint Ankie van Guns van aan haar individuele finale in de dressuur. En hoewel ze geen topfavoriet is, krijgt niemand de handje zo goed op elkaar als Ankie zelf. Behalve de, de, natuurlijk haar paard Salinero, die straks zijn. Of haar, weet ik eigenlijk niet precies. Zijn laatste of haar laatste wedstrijd loopt. Edwibi Zujari zegt opwinding en emoties met dit legendarische gouden koppel. Michaela en Paul doen kennelijk alles samen en zeggen op Ed Michaela underscore Paul. Ik hoop toch dat Ankie van Gunsven vanmiddag goud wint. Het is niet bekend of dat Michaela of Paul was die dat hoopt. Verder nog een tweetje van Ankie zelf via Ed Ankie van Gunsven Een felicitatie voor Gerko Schreuder. En vanmorgen nog een vrolijk tweetje. It's a beautiful day. En zo is het maar net. Straks op deze beautiful day meer tweets meepraten kan... ...via hashtag R1 sportzomer Ik zit net even dat filmpje te kijken, Luc. Voor ja. Het einde is fantastisch. Ja, is tof, hè? Ja, Heel en cool mensen gemaakt. Mensen moeten maar even kijken op @luc. Ja. Luc, dank. Het is een, een, een dag om ook even stil te staan bij de mensen die... Londen niet hebben gehaald, om de een of andere reden. Ja, voor de tweede keer op rij zijn er geen Nederlandse teams aanwezig bij het volleybal in de zaal. In, in de kwalificatie waren de vrouwen er het dichtst bij, maar Rusland was tijdens de Olympische kwalificatietoernooi in Turkije te sterk. En dus is international Karin, Caroline Wensink niet in Londen, maar in Almere. Daar nou bereidt ze zich met de nationale ploeg voor op het naderende kwalificatietoernooi voor het EK. Nederland begint ook in dit duel furieus. De Russen zijn enigszins verrast. We hebben alles uit de kast gehaald wat we konden. Uh, we hadden natuurlijk een trainingswissel. Guido Vermeulen is gekomen. Nederland blijft het proberen met Wensink. Het is uiteindelijk een puntje voor Oranje. Maar het verschil is al wel gemaakt. Nederland heeft een ruime achterstand. We hebben zo hard mogelijk getraind als we konden. Fysiek zijn we sterk geworden. We hebben in Ankara alles gegeven. Maar helaas na drie wedstrijden lagen we eruit. En ook in de derde set is het duidelijk. Nederland bij vlagen machteloos tegen Rusland. Manon Vlier... Het antwoord is er van de Russische ploeg. En uiteindelijk maakt Rusland via Sokolova het gewoon simpel af. Thuis geëvalueerd. En dan denk je dat, dat het wel voorbij is. Dat het gevoel van, nou, niet naar de Spelen, oké, okay, dat is terecht. En uh, je verzint allerlei redenen waar, waarom het dan voor jezelf aanvaardbaar is. Maar nu beginnen dan de Spelen. En ik moet zeggen dat ik daar wel heel veel moeite mee had. De openingsceremonie, ja, dat, dat heb ik allemaal voorbij laten gaan. Ik declare open de Games van Londen... ...celebrating the 30th Olympiad of the modern era. Ik ja, heel emotioneel dat teleurstelling, ja, dat heb ik als ik een tentamen niet haal. Maar bij een Olympische Spelen is de teleurstelling niet op zijn plaats. Ja, gewoon verdrietig bij beide om. Ondanks, uh, ja, dat, uh, ja, je wil daar gewoon zijn, klaar. Maar goed, ik ben ook iemand die ook geniet van het, van het goud van alle Nederlanders nu. Kromo Jojo ligt ernaast. Kromo Jojo gaat er nu overheen. Het gaat weer gebeuren, hoor. Het gaat weer gebeuren. Ranomi Kromo Jojo. weg naar nog een Olympische titel. Ja, ze doet het weer. Ik krijg kippenver van, denk wauw, dat is toch helemaal machtig. Want je weet hoeveel uren erin zitten en hoeveel, wat, im wat iemand daarvoor moet laten. En dat, dat doet me ook heel goed. En nou, dan kan ik bijna soms wel om huilen, want zo, dat vind ik echt prachtig om te zien. Maar goed, dan ga ik maar snel weer eventjes naar een andere kamer... om dat niet te zien, want dan komt een beetje die pijn naar boven. De meeste meiden hebben niet de hele kwalificatiecyclus meegemaakt... en de, de Olympische cyclus. Dus het doet, zit bij hun ook niet zo diep. Ze hebben niet zoveel historie met datgene wat wij hadden opgebouwd. Een aantal wel. Ja, die kijken ook met gemengde gevoelens. Ze hebben het al wel over gehad om te kijken of iedereen een beetje hetzelfde heeft... Maar verder, nee, doet het ze niet zoveel. Ze, uh, ze willen graag allemaal naar Rio. En dat is nu de horizon. Een aantal meiden zijn ook in Londen geweest. Nou, die zijn enorm gemotiveerd geraakt, wat je daar ziet en wat je daar beleeft. En nou, ik hoop dat ze zo gemotiveerd zijn dat ze ons allemaal mee uh, sleuren, zodat we wel naar Rio kunnen. Is het cruciaal voor het volleybal in Nederland dat er een Nederlandse ploeg over vier jaar bij is? Ja, dat is het zeker. Het was het eigenlijk de vorige Spelen aan, 2008. Nu weer niet gehaald. Ja, voor het volleybal zelf is het niet goed. Het is, een, het is best wel een grote sport in Nederland. Het is ook wel, ja... ja het probleem is natuurlijk dat je weinig aandacht krijgt. Je krijgt weinig uh, sponsoren. En volleybal, we hebben wat dat betreft... Uh, NOCN is even een top-10-lijst gemaakt met belangrijke sporten. Daar staan wij niet op. Ja, dat komt door onze eigen prestaties. Dus het is heel belangrijk voor ons om goed te presteren... en om zeker de volgende cyclus, om daar wel bij te zijn. Hij heeft op onze buik met je kop van de ik focus me daar eigenlijk nu niet op. Ik hoor wel veel geluiden om me heen. Je gaat nog een keer, je gaat nog een keer. Want het kan nog welke leeftijd. Alleen ik weet niet of ik het eventueel nog een keer zou aankunnen om weer niet te gaan. Ik weet niet. Ik moet kijken hoe ik mezelf ontwikkel, of ik fit blijf. En ja, af en toe zal ik wel eens Rio in toetsen op de Google om te kijken hoe mooi het daar is. En misschien print ik wel wat uit. Een leuk plaatje voor een Baku als ik daar zit. Maar verder, uh, het is nog ver weg. Laat ik zo Caroline Wensink ze zit dus nu in Almere en brengt zich daarvoor... met de ploeg op het naderende kwalificatietoernooi voor het EK. 1 minuut over half één. De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. De meeste vluchten op Schiphol zijn vertraagd. De luchthaven houdt de vluchten iets op... vanwege een computerstoring bij KLM. Volgens KLM kunnen passagiers problemen ondervinden... met het online inchecken voor hun vlucht. en De oorzaak van die storing is onbekend. De werkloosheid in Griekenland is in mei opgelopen naar ruim 23 procent... tegen 16,8 procent vorig jaar. Jongeren onder de 25 worden het hardst getroffen door de crisis. Bij die groep heeft bijna 55 procent geen werk. En alleen Spanje kent een vergelijkbare jeugdwerkloosheid. Oud-Europarlementariër Strasser uit Oostenrijk is aangeklaagd wegens corruptie. Hij liep vorig jaar in de val van twee Britse journalisten... die deden of ze lobbyist waren... En Strasser bood hen aan Europese wetgeving te beïnvloeden... tegen betaling van 100.000 euro per jaar. En toen vorig jaar opnames van het gesprek werden uitgezonden... trad Strasser terug. En amateurarcheologen hebben in Staphorst een goud- en zilverschat gevonden. Ze vonden onder meer 29 zilveren en twee gouden knopen en een zakhorloge. Het oudste stuk dateert uit 1720. Volgens de werkgroep zijn de sieraden nauwelijks wat waard... maar is de vondst vooral bijzonder door de leeftijd van de voorwerpen. In Staphorst dus. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er is een mix van zon en stapelwolken en het is overal droog. Vanaf de Noordzee worden vanmiddag ook enkele wolkenvelden over het noordoosten van het land gestuurd. In het zuidwesten van Nederland heeft de zon het minste last van bewolking. Er staat een matige noordenwind en het wordt 18 graden op de wadden tot 22 in Brabant. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen en kunnen er enkele mistbanken voorkomen. De temperatuur zakt naar een graad of 10. Morgen is het vrij zonnig, al ontstaan er opnieuw ook stapelwolken. Het noordoosten heeft, net als vandaag, meer wolken dan het zuidwesten. In grote delen van het land wordt het morgen 20 graden of iets meer... maar door de noordenwind blijft de temperatuur in het noorden net onder de 20 steken. Het weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdagmiddag wordt het gemiddeld 23 graden. Zondag wordt het op veel plekken 25 graden. Daarna neemt de buienkans weer wat toe. Wel wordt met een zuidelijke stroming vrij zachte lucht aangevoerd... en de maximumtemperatuur ligt begin volgende week dan ook dichter bij 25 graden dan bij de 20. ANWB Verkeersinformatie met nog één file op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Den Haag malieveld drie kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hier staat ook nog één file voor het Hollandhuis. Iedereen hoopt hier alsnog een wedstrijdticket te kunnen kopen. En voor Wouter Zwart komt er na 7,5 jaar een eind aan zijn correspondentschap in China. Voor de kusten van Italië is een boot met vluchtelingen uit Syrië gesignaleerd. Correspondent Angelo van Schaik in Rome. Waar zijn ze afgemeerd, Angelo? In Crotone, dat is in Calabria, het punt van de Italiaanse Laars. En op die boot zaten 160 mensen, waarvan veel kinderen en twee zwangere vrouwen. En volgens de kustwacht gaat het om complete families. En die zouden vanuit Turkije uh, ja, op de boot zijn gestapt en dus in Crotone zijn aangekomen. En zover ik weet is het de eerste keer dat uh, een boot met zoveel mensen uit Syrië in Italië aangekomen is. De directeur van het opvangcentrum in de buurt... We verwachten dat er nog veel meer zullen komen de komende periode. Kunnen ze daar worden opgevangen? Zijn er voldoende uh, tenten, andere opvangonderkomens? Uh, er is een opvangcentrum in de buurt in Isola, die uh, Rizzo Caputo. En daar, uh, daar zijn ze opgevangen. Dat ligt op een kilometer 25 van Crotone, waar ze dus aangekomen zijn. Daar gaan ze de, de gewone procedure in... om te kijken of ze recht hebben op een, op een asielstatus. ze dat ook... Op Lampedusa bijvoorbeeld gebeurd. Ja, daar heeft uh, Italië natuurlijk heel veel ervaring mee gehad met bootvluchtelingen na uh, het uitbreken van de, de Arabische lente. Kan het land al die vluchtelingen nog wel aan? Hij nou, noemt dat Arabische lente. In die periode kwamen er tienduizenden mensen aan op, uh, op Lampedusa. En, en dat ze daar aankomen is eigenlijk gewoon simpelweg radderskunde. Lampedusa ligt gewoon dichter bij, bij Tunis en bij Tunesië dan bij Palermo op Sicilië, bijvoorbeeld, maar iets te noemen. En het land heeft natuurlijk in Italië een kustlijn van 8000 kilometer. En dat maakt het gewoon zeer kwetsbaar. Ze doen hun best om de stroom aan te kunnen, om, om, de, om het even zo ook in te dammen. Maar een kustwachtkapitein op Lampedusa zei ooit tegen mij... ik ga ze niet terugduwen naar Afrika. En dat is ook precies wat ze doen. Ze proberen ze op te vangen met, uh, met alles wat ze, wat ze kunnen. Angela van Schaik vanuit Rome En Nieuwtkamp, het hoogspringen bij de dames. Ja, is afgelopen. Dat was de kwalificatie. Een belangrijk slachtoffer, Ariane Friedrich gaat niet naar de finale, de Duitse. Nu kijk ik naar nou wel een heel spectaculair nummer hoor. Halve finale, 4x400 meter bij de mannen. Met uh, onder andere de Belgen, met de broertjes uh, Borlée. Jonathan gaat nu lopen. Uh, en dat geldt ook uh, straks voor Oscar, Oscar Pistorius voor Zuid-Afrika. En uh, loopt nog allemaal in de eigen baan. Ook Groot-Brittannië loopt mee, maar dat kun je wel horen. De Belgen liggen laatste, maar nu komt uh, Borlée, Jonathan Borlée. Finalist bij de uh, 400 meter finale. Hij werd daar vijfde. En hij loopt uh, heel hard nu in op de andere. Bijna stuikelt hij over de benen van een uh, hele lange uh, man uit Kenia. Uh, uh, die wordt uh, nu ook ingehaald. Ja, prachtig gezicht zeg. En nu zie ik Oscar Pistorius. De man uh, zonder onderbenen. De uh, Blade Runner. Die staat klaar om over te nemen voor Zuid-Afrika. Zuid-Afrika liggend op de derde positie. Haar kop gaat volgens mij Cuba en uh, die gaan hard. De Engelsen hebben wat problemen. We kijken hoe het uh, gaat met de bolletjes. Goed overgenomen, ligt hier op de vierde plaats achter de uh, Britten en uh, naast de Polen. En Pistorius, wat is daarmee? Oh jeetje, ach jeetje, stokje niet goed overgegeven. En uh, nee, de man die het stokje had moeten overgeven, is in de laatste uh, 100 meter aan het begin daarvan uitgevallen met een blessure. En Pistorius, die zou graag hier de 4x400 meter ook had willen lopen, krijgt het stokje nog niet eens aangereikt. En uh, ligt nu op de grond en wordt opge, uh, opgekalefaterd door zijn vloeggenoten. Uh, de race gaat gewoon verder met Cuba, met Trinidad en met de Britten. En nu gaan we de laatste ronde krijgen. De Britten nu op de tweede plaats, gaan zelfs als eerste overgeven in de laatste ronde. De beste drie. Oh, weer een valpartij. Maar uh, het is uh, gelukkig dat degene die het uh, een stokje overgaf, de Pool, die viel. Dus de Polen gaan gewoon door. Dus met de Belgen. Die liggen 4, 5 zelfs. En uh, moet uh, heel hard gaan lopen. Kan met Kevin Borlé. Uh, het is uh, de eerste, twee, uh, eerste drie landen gaan door. Plus de twee tijdssnelste. Maar daar zit België niet bij en komt er ook niet bij. Uh, nog altijd de Britten op kop. En daarachter uh, wordt er hard door onder andere Trinidad. En door Cuba. Die drie gaan we door. Alhoewel, daar komt Borlé nog even op zetten. Oh, wat een sprint zeg. Wat een sprint voor Borlé. Maar het is te laat. Want de Britten gaan als eerste door naar de finale. De Cubanen. En de mannen uit Trinidad op de vierde plaats België En een zeer teleurgestelde ploeg van Zuid-Afrika dat niet aan de finish komt. Maar wat een sensatie. De eerste halve finale van de 4 x 400 meter bij de mannen. Straks de tweede. Sina gaat zingen. En Sina is een naam die eindigt op een A. Dus dat moet een vrouw zijn. En Angelo is een naam die eindigt op een O. Dat kan dus nooit Angela zijn als ze een man is. En Sina die zingt in het Zwitser-Duits. Oftewel het Zwitser-Duits. En wat ze gaat zingen. Ik durf het voorlopig nog niet uit te spreken. Blikend wolkt gaan neer verbe. Ik teug om in het zeven in de zand, blindslunzen nu. Ja, wees, je, ja, je dat je het geluk zal pijnen hand. De hemel splaat, wat die hij? Ik vroeg om me waarom ben ik niet zo veel langer hier. Dus vier jaar geleden veelvuldig gedraaid door Studio Sport, min of meer tune gebruikt tijdens het EK toen. Wanneer niet jet, wanneer Nou, Dat betekent zoveel als wanneer niet nu, wanneer dan? Heeft daar maar zijn een antwoord op. Nu, nog 15 minuten. In vanmorgen hoorde u hem in nog in het Radio 1-journaal als de China-correspondent. Maar hij staat op het punt om te gaan verhuizen. Wouter Zwart, die verhuilt China voor de Verenigde Staten. Een stap van ja, de nieuwe wereldmacht naar de oude. En met zijn laatste werkdag komt er dus vandaag dan echt een einde aan 7,5 jaar China. En we blikken met hem terug op die periode. Wouter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Voor Jezus, ja, nacht, 6, 7,5 jaar inderdaad. Het ja. gaat hard. Behoorlijk hard, ja. We hebben het zo meteen over, natuurlijk, over jouw ervaringen daar. Maar eerst even de Olympische Spelen. Um, in China, dat leeft uiteraard. En vooral net na de drama met die hoordenloper. Hè? Ja, dat was... Uh, ja, we hebben het volgens mij ook nog over gehad van de week met elkaar. Ja. Uh, dat was een behoorlijk sportief drama inderdaad. Ja. Het hele land was even... Oh, slaakte een zucht, zeg maar. Van, oh jee. Maar ja, het is weer gebeurd voor de tweede keer achter elkaar mislukt tijdens de Olympische Spelen. Jammer voor die jongen. Maar onderwijl staat, wel uh, staat China wel bovenaan hè, in de medailles. Um, is ja, dat, wordt ja, ja, dat ook echt wel verwacht in China? Ja, men verwacht en men hoopt natuurlijk wel... dat zij bovenaan de, de medaillespiegel zullen blijven staan. Ik geloof dat ze nu een afstand hebben tot Amerika... van ongeveer vier gouden medailles. Hoewel, dat kan misschien vandaag weer veranderd zijn. Ik heb niet gecheckt. Maar het, het gaat heel goed. En de hoop is dat ze uh, honderd of meer gouden medailles halen. Honderd of meer? Zo, ja, oh, Pardon, 100, uh, 100 medailles bedoel ik ja. natuurlijk. Hè? Laten we niet uh, overdrijven, nee. niet ga, 100 gouden. <laughs> Vier jaar geleden uh, toen had, stond China voor het eerst bovenaan... Hè, met uh, 51 gouden medailles bovenaan. Jij hebt dat natuurlijk meegemaakt. Bet ja, betekent dat iets voor de Chinezen? Ik bedoel, ze kijken natuurlijk ook naar de rest van de wereld. geef ze dat? Geen idee? Zelfvertrouwen, trots? Nou, een beetje wel. Het is iets wat, uh, wat inderdaad de Chinees ontzettend veel trots geeft. Maar uh, En daar heb ik toevallig ook een reportage over gemaakt voor het journaal niet zo lang geleden. Het is ook een soort blijk van wat ze hier noemen uh, soft power. Hè? De, de Chinezen proberen natuurlijk ook wel een beetje te laten zien aan de rest van de wereld... dat ze niet alleen maar eng gevonden moeten worden als opstormende uh, wereldmacht... maar dat mm. er ook hele prettige dingen mee uh, gepaard kunnen gaan. Namelijk bijvoorbeeld ook op het gebied van sport kunnen laten zien... dat je kunt exceleren en samen in een vreedzame omgeving zoals de Olympische... Spelen samen met elkaar op, ja, op vreedzame manier kunt strijden en, en mooie dingen kunnen laten zien op sportgebied. En dat noemen ze dan soft power en dat willen de Chinezen heel graag laten zien. Wouter, je gaat afscheid nemen na 7,5 jaar. Wat heeft in die tijd het meeste indruk op je gemaakt? Nou. Het meeste indruk op me heeft gemaakt, dat is uh, denk ik toch wel uh, het moment in 2008 voor de Olympische Spelen, namelijk de aardbeving in, uh, in Sichuan. Dat was een, een aardbeving die ontzettend veel slachtoffers heeft gemaakt. 80.000, waarvan ook heel veel kinderen. Uh, dat was echt een diep, diep menselijk leed dat je daar meemaakte. Dat nog verergerd werd, en dat maakt het zo speciaal... door dat schandaal hè, met die scholen. Ik weet niet of mensen zich dat nog kunnen herinneren... dat heel veel van die scholen als kaartenhuizen ineengestort waren. Mm. Uh, omdat de autoriteiten uh, willens en wetens eigenlijk heel slecht gebouwd hadden. Geld hadden achtergehouden. Ja, en, en uh, uh, ja, je hoort er eigenlijk nu, en dat is toch wel opvallend... Heel weinig nog maar van. Hè. Uh, internationaal hoor je nog steeds heel veel over Haiti, hoor je heel veel natuurlijk over de tsunamis van 2005 en, en van 2010 in, in, in Japan. Maar over deze ramp hoor je niet zoveel meer. Dat, ja, dat, mm. dat vind ik wel uh, een van de dingen die mij heel erg is bijgebleven. Maar dat heeft ook echt, echt invloed op jou? Nou ja, het is ook de eerste. Kijk, ik ben natuurlijk voor het eerst correspondent geworden in China. Ik heb daarna, daarvoor heel veel natuurlijk vanuit Nederland gewerkt voor de buitenlandredactie. Maar dat was mijn eerste grote klus als correspondent. En als je dan op zo groot ramp, ja, in zo'n groot rampgebied terechtkomt, dan maakt dat natuurlijk ook, zeker als het de eerste keer is, best wel, best wel indruk. Wouter Ben, en ik komen zo bij je terug. We gaan naar Andy Houtkamp voor de tweede halve finale, 4x400 per de mannen. Met onder andere de Verenigde Staten van Amerika. Dat, daar moet Wouter nu ook op gaan letten. Die vielen enorm tegen op de 400 meter individueel. Want geen enkele Amerikaan in de finale. Dus moeten wat goed maken. Moeten ze nu bij de eerste drie komen. Of bij de twee 3-0-1, 70 was de tijd van de Belgen de vierde plaats in de eerste uh, uh, halve finale Trinidad, Groot-Brittannië en Cuba gingen automatisch door. België en Polen moeten afwachten. Polen 302 86. En nu kijk ik uh, naar de Amerikanen, maar niet alleen naar de Amerikanen, ook Australië, Dominicaanse Republiek, Venezuela, Japan, Rusland, de Bahama's en Jamaica lopen in deze tweede halve finale die iets minder sterk lijkt uh, aan de leiding. Gaan de Bahama's samen met uh, Jamaica het overgeven. Van het stokje naar de eerste 400 meter. Moet uh, goed gebeuren. Gebeurt het ook goed. Uh, redelijk bij Jamaica. Loopt ietsje buiten de baan. Maar dat uh, mocht in dit geval. En dan uh, gaan de Amerikanen opzetten. Maar ook zie ik uh, Australië goed lopen. En nu gaat alles en iedereen naar binnen. Uit de eigen baan mogen ze nu in de binnenbaan gaan lopen. En is het uh, Bahama's dat uh, op kop gaat. De Amerikanen uh, liggen niet echt uh, lekker. Als ik het zo zie. Die liggen gewoon. Op de vijfde, zesde plaats. Nu gaan ze komen, Amerika, met uh, Joshua Mans. Die uh, op komt zetten en naast een Rus komt. De Rus die met hele grote stappen ook probeert naar voren te komen. Maar de Amerikaan ligt achter Bahama's op de tweede plaats. En uh, zien wij de Bahama's als eerste overgeven. Amerika als tweede. En uh, Jamaica moet uh, flink opzetten. De Dominicaanse Republiek loopt uh, ook goed. Heeft onder andere... Uh, uh, Felix Sanchez uh, in het uh, team lopen. Die heeft net de 400 meter gelopen. De wereldkampioen. En uh, nu is het wel heel duidelijk dat de Bahama's op kop liggen. Die lopen goed met Michael Mathieu. Gisteren nog uh, gedisqualificeerd in de 400 meter. Vanwege een uh, te snelle start. Een valse start dus. Amerika gaat over de Bahama's heen. Jamaica is uitgeschakeld. Is, uh, heeft een blessuregevalletje. Is er niet meer bij Jamaica... Dat was uh, González die geblesseerd raakte. En dan de laatste man die het stokje gaat krijgen. Het is duidelijk dat Bahama's 1 en Amerika 2 dat kan niet meer missen. Maar om de derde plaats, dat wordt nog heel spannend. Met uh, Rusland uh, dat nu het uh, stokje in handen heeft. Rusland in die prachtige uh, lichtblauwe tenus. Maar moeten uh, oppassen, want er uh, wordt door uh, uh, onder andere Japan ook nog uh, aardig gelopen. Uh, nee, Japan ligt uh, uh, achterin. Het is... Uh, wat... Is dat voor land 33-47? Dat is Venezuela bene. dat het heel goed doet. Venezuela loopt in vierde positie achter de Russen. Bahama's 1, Amerika 2 op het rechte eind. En dan de strijd om de derde plaats die automatisch toegang geeft tot de finale. De man uit Venezuela loopt heel hard, Melendez, maar kan er niet bol werken. En dan komt er ook nog een man uit het achterveld. Het zijn de Russen die in ieder geval derde worden en automatisch naar de... Finale gaan achter uh, de Bahama's en de Verenigde Staten. En dan denk ik uh, dat de tijd van de Belgen goed genoeg is ook voor een finale plaats. De Bahama's, dus 1, Amerika 2, Rusland 3. Zij gaan naar de finale, 4x400 vier meter. En die houtkamp, Wouter Swart. We hadden het over China gaat hij verlaten en gaat naar de Verenigde Staten als correspondent. Uh, Wouter, je hebt daar wat 7,5 jaar gezeten. Je hebt het land ontzettend zien veranderen. Hoe? Ja, je ziet het eigenlijk op twee manieren veranderen. Natuurlijk als je gewoon simpelweg om je heen kijkt. Ik heb een tijdje tegenover een flatgebouw in aanbouw gewoond. En daar kwam letterlijk elke dag een verdieping bij. Zo snel ging dat. He, dus uh, uh, krotten zijn flats geworden. Flats zijn winkelcentra geworden. Je ziet de, de, de, de, de middenklasse enorm groeien. Maar je merkt dat er naast die industriële revolutie en ook een seksuele revolutie en een mobiliteitsrevolutie ook een enorme sociale revolutie hier gaande is. En dat vond ik echt mooi om te zien. Als je bijvoorbeeld kijkt, he, dat een paar jaar geleden zag je echt dat mensen die konden aanhaken bij die vooruitgang die je in China had, dat ze dat echt vol passie deden en echt met een soort hele pret ja, naïviteit op die kansen kansendoken... om vooruit te komen. Nou, je merkt nu, hè, na zo'n zes, zeven jaar... Dat, dat, dat naïeve is er langzaam een beetje vanaf. Uh, en, en wat je daarvoor in de plaats krijgt... is een soort ja, besef... Uh, bij de Chinezen. Besef dat je uh, dat ontwikkeling ook verantwoordelijkheden met zich mee krijgt. Internationaal zie je dat, dat, dat China steeds meer gaat meespelen... op het, op het, op het internationale podium, politiek mm -hmm. en zo. Maar je ziet het ook bij de mensen uh, zelf. Wat je merkt is dat zij een besef hebben dat je nu ze welvaart hebben... dat je met geld, dat je dan ook ja, status kan kopen... en macht kan kopen en, en invloed kan kopen. En dat hè, die egoïsme, dat, dat, dat, dat individualisme, dat zie je er ook een beetje in sluipen. En dat, dat laatste dat vind ik wel eens jammer af en toe. Merk je dat ook eigenlijk... Echt aan de, aan de mensen om je heen? Je vrienden? Ja, je merkt dat mensen steeds meer natuurlijk, ja, gericht zijn op wat ze zelf kunnen verdienen. En wat ze zelf willen, willen bereiken. En daar is natuurlijk op zich helemaal niets mis mee. Alleen je merkt wel dat zeg maar, hoe meer het hier verandert, hoe sneller men eigenlijk vergeet hoe het vroeger was. Weet je wel? Men kijkt heel erg vooruit en vergeet soms nog wel eens dat het een paar jaar daarvoor dat het nog niet zo goed was. En we moeten niet vergeten, er is een heel groot... Zeg maar gat tussen arm en rijk. En dat wordt steeds groter. En voorheen was iedereen gelijk. En nu de mensen die rijk zijn, vergeten wel eens dat er ook nog mensen zijn die arm zijn. Weet je, wel op het platteland. En dat ja, gat dat... groeit. En dat vind ik zorgwekkend. Dat is wel, denk ik, vanuit de hele westerse blik gezien. Zij denken alleen maar het vooruitgang. Joepie. Nee, natuurlijk. Maar die mensen die in dat platteland achterblijven... die willen ook vooruit gaan. En die krijgen dat niet. Dus het is niet vanuit een westerspunt bekeken... maar het is heel erg juist vanuit het menselijk punt gekeken. Dat mensen zien, ik kan vooruit. En daar ben ik heel blij mee. En andere mensen die zien, ik, ik kan niet vooruit, maar wil dat ook. En, en mag dat op een of andere manier niet. En dat is frustrerend voor die mensen. Je hebt iets moois overgehouden hè, aan je tijd in China. Uh, je doelt waarschijnlijk op het feit dat ik getrouwd ben. Ja. Leuke duim erop gepikt. Ja, dat is ja. Absoluut. En nou ja, niet opgepikt hoor. Gewoon heel mooi, heel mooi ontmoet en dat is uh, sinds een paar jaar mijn vrouw. Maar wij zijn ook al heel veel jaren bij elkaar. Dus uh, dat gaat heel goed. En zij gaat mee naar de Verenigde Staten? Dat klopt. Dus nee, voor dan mij dan... wordt het een grote stap. Maar ik realiseer me dat het voor haar een nog veel grotere stap wordt. En daar heb ik heel veel respect voor. Hoe gaat dat denk je? Nou, dat zal voor ons allebei zal dat enorm uh, wennen zijn. Ik denk dat er heel veel dingen in Amerika natuurlijk uh, uh, hetzelfde zullen zijn zoals in, uh, in China. Uh, het is natuurlijk ook een modern land geworden, China. Dus wat dat betreft is die stap misschien niet zo groot. Maar ja, qua cultuur is het natuurlijk wel heel anders. En dat zal voor mij, maar zeker voor haar, uh, wennen zijn. En je eerste grote klus gaat natuurlijk worden de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten dit najaar. Zie je daar naar uit? Yes, sir. Ja, wat ik heel leuk vind natuurlijk, is het grote verschil. Je ziet in Amerika mag, net als in Nederland mogen de leiders worden gekozen door de bevolking. En in China wordt, eigenlijk, wordt, wordt, wordt er gekozen door een soort selecte groep van hele machtige mensen. Vooral mannen dan ook nog eens. En dat vind ik wel, wel heel mooi om te zien dat we eerst zijn begonnen. Of ik ben eerst begonnen in een, zeg maar in een land waar de macht en de vooruitgang enorm omhoog gericht is. En in Amerika waar, laten we eerlijk zijn, natuurlijk momenteel sprake is van een soort stilstand en misschien wel een teruggang. En dat heeft ook weer gevolgen natuurlijk voor de politiek, dus wordt heel spannend. Wouter, wat moet je in vredesnaam naar China en naar de VS? Jamaica. Weet ik niet. Uh, <lacht> ja, op, op, op misschien een, een huisje in Friesland en dan luisteren naar die mooie platen die je net draaide. Misschien is dat wel wat. <lacht> ja, dat is een Wacht, saai, vind ik saai, sorry. Eerst nog even, uh, eventjes naar de Verenigde Staten. Heel veel succes daar. Wanneer, wanneer zit je daar, Volgens wanneer? Uh, ik ga al heel snel, uh, aankomende week. Uh, en dan ga ik heel veel leren van mijn uh, voorganger Elko Bos van Roosentaal. En dan rond de verkiezingen trekken we samen op. En dan pas daarna neem ik het echt over. Wouter Zwart, hartelijk dank. Succes daar. Dankjewel. Elke dag zien we ze hier staan in Londen. In lange rijen bij het kaartjesloket in de buurt van het uh, Hollandhuis. Veel Nederlanders die daar een laatste poging doen om aan een plek ergens op de tribune te komen. En dan moet je dan wat voor over hebben, dat merkte verslaggever Josephine T. Ik denk dat we voorlopig wel een uurtje of vier in de rij gaan staan. Hoe laat waren jullie hier? Uh, dat scheelt een uur geleden. Ja, nou ja, ik denk dat er straks geen kaart meer te verkrijgen is als ik zo de rij voor me zie. Uh, waar willen jullie kaarten voor? Ja, hockey natuurlijk, maar ja, dat zal er niet in zitten. Ja, dat, uh, dat, dat wil iedereen die hier staat, denk ik. Dus uh, dat zal allemaal niet meer gaan worden. Vooral Nederlanders wel hier, hè? Uh, een hele hoop Nederlands, maar ik hoorde net ook dat er een hele hoop Engels uh, weer tussen staan. Omdat dit zo'n beetje het enige plek is waar nog kaarten te krijgen zijn ja, iedereen jaast op dezelfde kaarten. Dus, ja, uh... nou, het moet wel iets zijn wat mijn smaak is. Dus basketbal zou ook onwijs mooi zijn. Maar uh, ja, we gaan gewoon even kijken. Beachvolleyball is ook leuk. Hoeveel hebben jullie ervoor over? Jeetje, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Wat nu geld bij ons? <laughs> ja, ik denk uh, 150. 100? 150? Ja, 200. 150 voor de heren, ja. Ik sprak net een vriend van me dat online, dat heb jij nog niet eens gehoord... dat de kaart voor 800 pond... Uh, aangeboden worden voor atletiek vrijdagavond. Dus dat gaan we niet doen. Nee. Kunnen we kunnen ons geld beter uh, op een andere manier besteden. Waarom? Nou ja, uh, uh, een drankje. Een hapje. Dat soort dingen. Worden een paar opengeklapt, want het is uh, lekker weer hier in Londen. Hoe gaat het hier? Gezellig. <laughs> Wachten en hopen dat de kaarten over zijn. En dan ben je vragen van welke kaarten wil je hebben. En dan uh, uh, zeg je van uh, ja, dat wil ik. Alles is goed voor jou? Best alles goed, ja hoor. Ja, we zijn van de, vanochtend gekomen en we gaan vanavond weer weg. Dat was een last minute actie, dus uh, ja, hebben we hebben de zin in. Hoe laat rond je hier in de rij? 9 uh, uur, ja. Waar hoop je op? Uh, BMX, lijkt is wel leuk om te zien. En uh, maar eigenlijk ook gewoon kaart om het Olympische gebeuren in te kunnen komen. Dus uh, ja, we zijn heel nieuwsgierig. Zonder hier naartoe gekomen, dus alles wat we kunnen pakken, dat is meegenomen. Ik loop even helemaal naar voren in de rij. Ik denk dat er zo'n 150 mensen nu in de rij staan. We waren er heel vroeg bij vanmorgen. Hoe vroeg? Tien over zes. Dus vijf uur wachten voordat het open gaat? Ja, klopt. U wilt heel graag. Zeker. Waar hoopt u op? Uh, op de paarden en op hockey. Dit is zowat het enige punt in Londen waar je nog kaarten kan kopen. Dat zijn dan de kaarten die ze terugkrijgen van bedrijven, sponsoren. Klopt, en ook bij sommige embassies kun je ook nog krijgen. En als er nou alleen maar worstelen is of kogelstoten, wat doet u dan? Dan blijven we staan voor de volgende rij. Om vier uur is er weer een rij en dan worden de kaarten voor de komende drie dagen verkocht. Nou, ik hoop het voor u. Dank u wel. Het is wat. Dan sta je hier. Dan sta je echt vanaf morgens zes uur en soms nog eerder. En dan moet je er de hele dag staan om twee kaartjes te bemachtigen voor het hockey. En wat het ik zonnetje dan schijnt, mag... Felix. Dat is ja, lekker? Ja, maar nee. Maar kijk. Uh, bij de bakken kan je ze gewoon zo'n nummertje trekken. En bij vele gemeentes in Nederland kan dat ook, weet je wel. Dan krijg je een ja. nummer toebedeeld. En dan weet je dat je lekker ergens een kopje koffie kan gaan drinken. En een half uur of twee uur later kan terugkomen. Of desnoods zet hier wat tafeltjes neer met wat stoeltjes. Dan geeft die mensen gratis een kopje koffie. Maar dit vind ik echt van een amateurisme. Je kan ja, er staan ja, pingpongtafels. Als je eenmaal binnen bent. Nee, hier buiten dat... hier buiten staan klein. Oh, staan er staat dan nu ook pingpongtafels? We gaan uit. nu een potje pingpongen. Oh, dat gaan we dan doen. En uh, Jurgen van den Berg en Dionne de Gaal. Waar is Dionne? Die gaan ook een potje pingpongen. Ja, Echt gezellig. Duizend keer scherpe vragen. Het is hoeveel mensen hebt u zelf wel eens bedreigd? Duizend keer reportages. Ah, dan heb je hem. Meneer? Meneer?